Wij beginnen de zoggerles 237, op de pagina Kuf Tzadi 190. De regel 8 van de zogertekst zelf, Ot Res Bet. От Rav, 100, 202. Notley Rabbi Shimon Zoals wij herinneren ons op de vorige in de vorige op de vorige in de vorige oot, eh, het woord nam eh, Rabbi Lazar. Natley Rabbi Shimon, Rabbi Shimon nam hem en kuste hem. Kuste Rabbi Eleazar. Punt. Ata Rabbi Pinchas vynaszke u varche. Neechen vamar vadai kutsabri hu. Shadarni hoch, dahu nehiro dakik, de amru li deitkalilchin, bavitaj, ulivatar nahir kol alma. Kijk wat je zegt. Vata en kwam rabi pinhas pinch was kwam ook naar hem toe, naar Rabi Lazar. We naasken en kuste hem. en zegende hem. Negen. we en hij zei. Bvadaj Kutsabrihu, uiteraard, dat de, de hele gezegend is mij. De gezegend, de, uiteraard, uh, dat werkelijk, uiteraard is het zo, so dat de Heilige gezegend he, is, hij zond mij hier naartoe, dat daar hier is hij, de hier, dat klein lichtje, de amroli waarover mij gezegd werd, deed kalil dat die, dat, dat, dat lichtje zal samengevoegd worden in mijn, in mijn dochter. Goed kijken wat hij zegt ons. na hier En vervolgens zal de hele wereld verlichten. Belichten. Over de hele wereld zal schijnen. Kijk wat die zegt ons. Dat, herinner je dat aan hem werd gezegd dat hij. Zal, eerder hebben we geleerd, dat um, van hem eigenlijk, dat in zijn dochter, want zijn dochter werd, de dochter van Rabbi Pingas. Zij werd tot vrouw genomen van, door Rabbi Shimon, herinner je En uit deze huwelijk, een kind zou geboren worden, en dat kind, dat is hier Arabelezaar. Dat is wat hij zegt, dat, uh, aan, dat zoals het aan mij ge gezegd werd, dat, in mijn, in mijn dochter, zal dat lichtje, uh, ingesloten zijn. Dus, in, de buik, eigenlijk in de buik van zijn dochter, zal um, een kind geboren worden van de huwelijk tussen haar en Shimon Yochai. Ole daar en vervolgens, dus wanneer hij zal opgroeien, na hier koorarmen zal hij de hele wereld uh, schijnen over de hele wereld. Kijk nou wat was, wat staat in de Zogeren geschreven, over de hele wereld, na Herkul Alma. Niet uh, die, niet een bepaalde groep, van uh, die of de andere, nee, de hele wereld. Wat we leren in Kabbalah is, slaat absoluut op de hele wereld, dat betreft, Correcties van de mens intrinsiek, dus dieper dan alle verschillen onder mensen. Bedoel ik, alle groepsverschillen, alle verschillen naar kleur, naar rassen. Dat uh, ken men niet, maar goed, dat, dat heeft men dat uh, zo uh, laten geloven dat er rassen zijn. Maar dat, men, dat alles wat er met groepsvorming te maken heeft, wat wij leren in de Kabbalah, is dieper dan alle wortels van alle groeperingen, groepsvormingen, van alle religiën, van alle toebehoren tot klannen enzovoort. En daarom horen wij wat hij zegt ons, dat Rabbi, en Lazarus zal schijnen over de hele wereld. Zo'n kracht, hij had ontwikkeld in zichzelf. Zo'n overeenkomst naar eigenschappen met de boom des levens. Tien, na de punt. Amar Rabbi Lazarus. Вода и льет старих, лит наши элев. ир, а бахоль пикудин, кемо шикен бапикуда да. Ид старих ир, а льедапка багай, а ях тволов дей ид да агава. I besitra had tav, kamad itmar, d'yahiv utra v'tav, der t'in orcha dechaya, banay, mezunay, ke starich ara i'ra. Uleme hadel, de hova. Hij geeft ons een godelijk, briljant goddelijk advies. Dat eigenlijk in alle situaties van toepassing is. Bij ons, wanneer wij in een bepaalde, in een bepaalde houding terechtkomen, in een bepaalde situatie terechtkomen, wanneer de dien over ons heerst. Wanneer wij voelen dat de dien overmeestert ons, als het ware. Wat te doen? En hier geef je ons iets, een geweldig advies, wat nergens anders te vinden is. Nergens kan je het vinden. Wel in de zorg. Gene, ik breng u even een herinnering, herinner je nog, dat wij leren nieuw over, over het tweede voorschrift, het voorschrift van liefde. Het eerste was vrees voor Hashem, en nu leren we over dat tweede, over liefde. En herinner je nog dat wat hij gezegd had, Rabbi Shimon nog, dat in het eerste voorschrift alle overige zijn samengevoegd aan het eerste voorschrift, aan de voorschrift van het voorschrift van de liefde, van de, van de vrees voor Hashem. Alle overige, die komen uit eigenlijk uh, verbonden zijn aan deze mitzwa van vrees voor Hashem. En kijk nou wat hij zegt nu. Amar Rabi Lazar, Rabbi Lazar zei: Wat dai loit starich leidt naashe jira, bachol pikudit. Aiteraard is het zo... So dat de hiera, de vrees, moet niet vergeten worden in alle voorschriften. Kmo moet de des en meer in dit voorschrift, in dit voorschrift van de liefde. Daar moet, daar is natuurlijk de plaats nog, daar moeten we niet vergeten over het eerste voorschrift. Dat moet wel ingebakken, dat zit ingebakken in het voorschrift van liefde. Let op, wat hij ons nu vertelt, want zullen we begrijpen het begrip liefde. Als we dat één keer goed begrijpen, doordrongen worden wat het is, en dat is dan in deze zogerles nou, dan zullen wij nooit fout gaan. Nooit meer fout zullen we gaan. Andere dingen kunnen we natuurlijk daar ergens eh, afweken, maar dan zullen we altijd in staat zullen zijn door deze inzichten en de kracht die wij daardoor krijgen, wat wij leren in deze zorg. Zullen wij weer in staat zijn om ons bij te stellen en in de lijn komen en blijven, met, de hogere, met het hogere besturingssysteem. Elf, na de tweede komen, Iets. Daar is hier het is nodig om de vrees aan te hechten aan dit, aan dit voorschrift, aan het voorschrift van de liefde, Daaraan moet je aankoppelen natuurlijk de vrees. En de vrees staat natuurlijk aan de basis van dit voorschrift. Dieper in is de vrees. En daarna komt dit vo voorschrift van liefde. En die moet aangehecht worden aan de vrees. Ajech 12. Ajech, hoe? Hoe moet het aangehecht worden aan de liefde? Twaalf. I, basitra ga, taf. let op. Liefde, liefde, zegt hij, let op, is uh, aan de ene kant, is het taf het goede, we hebben geleerd. Het zijn twee kanten. Aan de ene kant is het, uh, wanneer het, de mens goed gaat, moet je Hashem lief hebben. En wanneer de mens, aan de mens uh, schijnbaar uh, slecht gaat, moet je ook uh, precies dezelfde, dezelfde manier Hashem lief hebben. Maar hoe? Let op. Hij zegt, aan de ene kant, in de ene kant is het uh, het goede, de mens kan maar niet, maar zoals het gezegd werd, boven hebben we dat gezegd, de ja heeft dat hij uh, ontvangt dat hem gegeven wordt uh, rijkdom, wit af en al het goede werd in orka de gaia en de wegen worden voor hem uh, succesvol gemaakt. Hij slaagt in, in, in zijn um, zaken enzovoort, in alles wat hij doet. Banen, hij heeft zonen, kinderen, met eten, onderhoud. Als, als een mens, wanneer de mens dat allemaal heeft, dat is dan het goede wat hij heeft. Dat is dan, en dan heeft die Hashem lief daarvoor. Wat moet dan een mens doen? Gedienit het starig le-atra-ira. le ira let op. Dan moet, dan moet de mens, moet hij opwekken in zichzelf de vrees. O le de lo grom En de vrees. Waken dat hij geen zonde zal be, begaan, juist in die toestand, wanneer, hij, wanneer het hem voor de wind gaat. Hij heeft alles. En, uh, dan, dan moet je dan wel opwekken bij zichzelf van binnen deze vrees. 14. Waar daketief begin de en dat is geweldig kijk wat hij zegt ons 14 waar daar even daarover geschreven staat in Mishlei in de spreuken van Salmo van Shlomo Amela Ashraya dame het tamit, let op, gelukkig is de mens, die altijd vreest. Begin, omdat, de hakalin, omdat hij doet toevoegen, hij voegt samen, hiera bahwa, de vreest tot de liefde. Hier zit de, de steen des aanstoots van, de, van het ware succes van het leven, van de vervulling van de mens, van de eeuwigheid van de mens. Juist in deze verbinding tussen liefde en vrees. Er is geen, het is geen liefde zonder vrees. Die samen moeten verbonden worden. Hoe gaan we zo bij Hashem leren dat in deze zomer? Ik had vele jaren gezocht naar deze reddingsformule. Nergens kon ik het vinden. En het licht voor het opraap, maar men moet wel bereid zijn om te zoeken, uh, inspanning te leveren om het te bereiken. Maar de tafel is gedekt, alsjeblieft, neem het op, neem het, zoals Yeshua zegt, eet mijn lichaam. Het is brood ja, van het leven. Ik drink wijn en dat is mijn bloed. Dat is wat wij leren ook hier in de zogen. Dat is dan uh, gerealiseerd is in de zoger. Dat kan je niet vinden in de Brit Hadasha voor geen sprake van. Daar Jeshua spreekt, alleen maar in uh, topjes, alleen maar uh, over datgene, wat later zal wel onthuld worden, in het licht, binnen de kilim van de mens. En niet iets wat buiten de mens om is, verhaal of iets anders. Maar, Juist stap voor stap, wanneer het zal aankomen tot eh, het zich manifesteren in de zoger, die weergeeft, trouw weergeeft, de shira, die verheid in de mens. Van het algemene tiferet van, van de mensheid op de schaal van de mens. Van de, van de ziel. En wie leert de zoger adequaat omwille van het geven in verbondenheid met de keten van Yeshua in de middelste lane, van krachten, de keten van krachten van Yeshua, Moshe, Shimon Bar Yochai en, en Ari? Die zal het wel ontvangen. Hassulam, de linker kolom, de regel twaalf. De referentie van de Oud, Resch, Bet, Natle, Rabi, on Bechule, Dubbelep. Lakho Rabbi Dertin Shimon Vynashko nam hem Rabbi Shimon letterlijk. Lakho betekent nam hem Rabbi Shimon Vynashko en kuste hem. Punt. Baar Rabbi Pinchas wen ashko u Kwam Rabbi Pinchas en kuste hem en zeigende hem. Zo de vertaling wat ik net, net gedaan, gedaan had. Dat is de, de vertaling ook naar de zin van de hele, de hele, de hele taal. Um, de sinsbau 14 Wa vadai akutshabri hu shalah nikan or 15 adak shamru li Ula achar kach hier zestien Punt. Fertien. hij zei, rabbi Pinchas, Wadday natuurlijk uiteraard hakadosh borogu de heilige gezegend is hij, Schalachnikan heeft mij hier naartoe gestuurd. Ze hadag dat is het dun lichtje. Shamrooli, of dus hij spreekt over Rabbi Elazar, zijn kleinkind, dat is het klein lichtje, het dun lichtje, Shamrooli, waarover mij gezegd werd, dat het in mijn dochter is, samengevoegd, ingesloten, ola kagen vervolgens, ja hier zal schijnen over de hele wereld. Zestien. Zie je wat hij zegt ons? Zou niet schijnen aan eh, Israël, Joden, Christenen of iemand anders, of alleen die, alleen die, maar aan de hele wereld. Zonder onderscheid. Zestien. Amar azar vaday zeifintin. Aira aina zriha lgishachek bachol a mitzvot. Kol Achtin shaken bachol Ahawa. zo. A hava a dabek de volgende pachina. De reichel de hasulam de rechter kolom, de regel 1, ba, punt. We keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. De linker kolom, de regel 16. Na de punt in na het hakje. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar zei, wat daar Natuurlijk, uiteraard, hier, in het Nederlands, die vrees 17 mag niet vergeten worden in elk vo voorschrift. Koolsche ken, bij zo. Laat staan, oftewel, laat staan is in het Nederlands zeggen we dat, maar in het Hebreus is, de, des te meer. In dit voorschrift. En hij voegt het ons toe. Orknimi. Oi, euh, Hasolam, sorry. Voegt het toe. Ahava, in het voorschrift van de liefde. Srihahira li da begba. Dient de vrees eraan aangehecht worden aan dit voorschrift van de liefde. Ik wij zouden zeggen, nou, als wij liefde bereiken, als wij dan ons bezighouden met het voorschrift van de liefde, en dan wij hebben Hashem lief, en, enzovoort, dan, wat hebben wij dan te maken met, dit, met de vrees Nee, zegt hij ons, de vrees moet wel aangehecht worden, Samenvloeien met die, met de liefde. De voor de volgende pagina, de regel 1, de rechterkolom. We hier met de bekken, punt, en hoe wordt zij eraan gehecht? Hij nu naar de punt. Kia havahi twee tove Kamur bashaas no tel lo osher. Drie tove yamim. Banim umazon. We as him vier O, r'er, ha'ira, we l'iraashe gr'om, ha' g'et. Vijf. We da vegelav. Ha' gal gal. Punt. Een na de tweede punt. Ha' een, no, dat wil zeggen. Dus nu gaat hij ons, vertellen, de zoger zelf, hoe, op welke manier moet het wel de vrees aan, aangehecht worden aan de liefde? Haino, dat wil zeggen. mit tof mitsatigad. Want de liefde is het goede van de ene kant. Twee kamers, zoals het gezegd wordt. Basha, op, op het uur, Of op, op het moment, In de periode, Shenoten, lo, Osher, hij a shem geeft mens, Die mens geeft, Aan mens geeft, Osher, Rijkdom, Witov, drie, en al het goede, arihut yamim Vele jaren, Lengte van jaren, Banim, de zonen, Kinderen dus, Omazon, en Onderhoud, letterlijk eten, maar eten, maar het is ruimer onderhoud. Let op dan, dan wat moet de mens dan doen in die, geweldig, die geweldige momenten wanneer hij dat beleeft? Moet je dan in euforie opgaan? Nee, zegt de zoger. Waar strijkm? Laureira, Ira. En dan dient men de vrees doen opwekken, bij zichzelf. Vier, wil era, schelooi groen en, te vrezen, om dat men, geen, zonde zal, veroorzaken. Vijf, weet hij weg, waardoor, waardoor, de, Ehm, um, het lot van de, het lot van de mens zo, uh, doen omdraai Zo omgedraaid worden. Omge, in, omgekeerd worden. Vijf, na de punt. Waar ze katoeve asre adam zes me fachet tanide. Ja hier, aklo bahava. Kijk nou dan wat, wat het advies, wat uh, geweldig advies nog van. Shlomo van de koning Salomo, die waarover geschreven staat, dat nooit de mens was, is en zal zijn, zo wijs als Shlomo Amalek, als Salomo. En ook nooit zo rijk zou hij zijn als Shlomo Amalek. Want niemand had ooit, en tot nu, tot onze tijden, niemand had deze pracht, wat Shlomo had. Geen geen niemand had, want als men wel materie had, dan had men andere dingen niet. Shlomo had en de wijsheid, en de kracht, en de Torah. Alles had die in zichzelf. Waar men kan geen één koning o ooit had al die, al die samen, zo in zo'n wonderlijke verbinding, zoals, zoals eh, Salomo, Shlomo Hamelach dat gaat. Daarom ook, juist aan hem werd het ook eh, opgedragen en toevertrouwd om de tempel van Hashem op te bouwen. En kijk nou wat deze Shlomo Amelag ons schrijft, omdat hij natuurlijk, hij kende de Kabbalah, kijk wat je schreef ons, en over, daarover geschreven is, wat Shlomo schreef, ashrayadah mevachet niet. gelukkig is de mens, of geprezen is de mens, die altijd vreest. Zes, want, de vrees is samengevoegd aan de liefde. Mijn vriend, ik wil je op je hart klappen, ik wil jou adviseren, ik wil jou alles laten, uh, al jouw aandacht wil ik hier jou laten vestigen. Jou. Laten hier juist op dat punt, op deze, op dit advies jezelf instellen om het tot je hart te nemen. En steeds dat oefenen daarmee. Want wij vergeten vaak, wij worden gesleurd van de ene kant naar de andere. En daardoor verknalen wij ons leven. Het leven bestaat uit, uit die kleine momentjes. Die zijn de bouwstenen, bouwen ons leven op. Dat is deze tempel die hij gebouwd had. Waarom hij kon, waarom slommen moest het opbouwen. In zijn tijd Malchud kwam uh, in de Gadlut, in de tijd van Shlomo Amelach, De Malgoed. En de Malgoed is Chogma. Zoals ze we weten. En hij ontving dan van die Chogma. In de volle glorie van die Malgoed ontving hij dan in die periode. En wat hij wijsheid had, tot ik maar te kon, eh, eh, wordt niet meer beleefd, ik bedoel, die, die hij geuit had. Men beleefd, bedoel ik, bedoel ik, gezegd. Dus in zijn woorden zitten, natuurlijk verder, hebben we de zorg nodig om te begrijpen wat hij had gezegd. En Ari hebben we nodig, want uh, alles wat Jehoede Aslak ons hier uitlegt, uitlegt in Hasulam, heeft hij eerst bij Ari geleerd. Duidelijk. Ik kan niet, dat kan niet even uit de lucht dat halen. Dat is allemaal komt van Ari natuurlijk. De basis komt van Ari, van Ari en, en de rest is het. Uh, uh, Ruach is natuurlijk, de heilige geest, wat hem had geïnspireerd. Maar dat jij het ter harte neemt wat hij zegt, dat het, de, de vrees is samengevoegd tot, de, tot liefde. Altijd beiden zijn, die twee componenten zijn Onontbeerlijk om uh, tot de vermaakte liefde te komen. Um, nu gaan we uh, naar de volgende oot, de oot resh gimil, en vreemd, zo so is deze. Uh, dit document. Um, digitaal document zo opgemaakt, dat is de eerste keer, dat eigenlijk, dat, uh, eigenlijk hierboven in het boek, uh, hier ontbreekt het begin van de volgende od van de zoger. De eerste twee regels moeten hierboven staan, van de od resh, gimme. En, uh, ik heb het uh, gescaneerd, deze pagina, Kuf Zadi Alef 191 en bijgesloten in, dat, in, de, in de map van de les wat jij ontvangt. En jij kan hem gewoon open doen en uh, inzoomen, groter maken het beeld, totdat jij het kan goed lezen. Uh, maar het behoort dus bij deze pagina. Ik zij die alle bovenaan, uh, noemen we dat, de eerste regel van um, de tekst zelf. Um, От Реш Гимил Вехахи Лит Старих Баситра Ахра Дедина Кашья Литара Б Хайир А Пыт. От Реш Гимил 203. We hoog hier en hier iets starig besitracher de diena. En hier is het nodig de ene kant van de dien, van de zware dien. Leed a leed ara om daarmee, daardoor daarmee de vrees aan te wakkeren. Op te wekken. Kijk wat hij zegt ons. We gaan, we gaan natuurlijk dat veel verder nu. Hij gaat het veel uitleggen. Zo'n, ik zie al twee pagina's gaat hij dat ons, twee of bijna drie, dat drie pagina's gaat hij ons uitleggen over dit, um, deze is deze oot. Dus we hebben geleerd op de vorige les dat de op, op de vorige les, op de, in de vorige oot, dat en de mens heeft dan alleen maar de rechterkant, eh, alleen maar het goede. Wat moet je dan doen? Dan moet je zich verbinden, euh, deze liefde, aan de vrees. En hoe? Dat wat is wat, wat de Sogar nu zegt. En hier laat hem, de mens. Euh, hier moet de mens euh, euh, zich op, opwekken bij zich opwekken de kant van de dien, van de zware dien, oftewel de, de kant van, uh, om de vrees erdo, er, da, daardoor op te wekken. Dus de vrees, hoe kan je dan de vrees erbij halen bij jouw liefde? Dat, is, dat moet aan de kant dat halen wij van de kant, van de andere kant, van de linkerkant, van de kant van de dien, van de zware dien. Kaad chamoe de dien a kashia, sharia alavi. En dan komt de tweede regel, ja. Te it, it, ar, ira, wei lemaria, Wanneer kad ma, kad de Wanneer de mens dan ziet, let op, ziet de zware dien die op hem, over hem rust, op hem rust, gedien, dan, id ar dan zal de vrees opgewekt worden. Dat is dan de, het opwekken van de vrees, want de mens moet het hebben. Als hij alleen maar het goede heeft, alleen dan heb je alleen maar de ene kant van die liefde. Nee, moet je wel verbinden dat met de vrees. Dat is wat hij vertelt ons. Dan zal hij dan deze vrees opwekken bij zichzelf. Wee Marie, en hij zal zijn meester, Adus Hashem, vrezen, kidaka naar behoren, zoals het hoort voldoende naar behoren. We lo de volgende, de volgende pagina, Kuf um, tsadi, Bet 192, de eerste regel van de zogers zelf. We lo i liebe. Kijk wat je zegt ons. Dus de mens moet wel opwekken deze deze kant, de linkerkant, dat we zeggen, van de, van de dien, van de zware dien, moet hij die opwekken bij zichzelf, om deze hier, om deze vrees, uh, bij zichzelf op te wekken. En dan zal hij dus, uh, zal hij van, de, van zijn meester vrezen, naar behoren, weet over ook wat hij verder zegt, de nieuwe pagina koeft die bed. We loggen als je en laat hem, en kijk wat hij zegt ons, en laat hem, laat de mens dan daarbij zijn hart niet, ver, zijn hart niet verharden. Dus als je dan opwekt bij jezelf de dien, ja, de... De kant van de dingen, daardoor wekken op de vrees. Dat moet niet gebeuren op de manier dat jij daardoor jouw hart verhard, jouw hart verhard. Dat is de voorwaarde. Een, na de punt. Weil de actief, om een kashelibooi, polbara, baho si achra de volgende pagina, euh, kuf, ein, gimel, honderd, oh, drie. Ho, ho, fout. Staat het hier, honderd, drie. Het moet zijn, kuf, zadi. Kuf, zadi, gimel, moet het zijn. Ja, dus de lammet staat het, euh, kuf, ein, gimel. En moet het zijn, kuf. Sadi gimmel. Nee, Kuf zadi en 193. De ikrij ra. We keren terug naar de vorige pagina koef zadi bet de eerste regel. Na de punt. waar. Daar en daarover is het geschreven. In ook in de in mislei in de bij Salomo Amelch uh, de Koning Salomo in zijn Misle in zijn uh, spreuken. Om een casel, polbara, ra. En wie zijn hart verhaarde, die zal vervallen in, vallen letterlijk, vervallen in het kwaad. Wat betekent dat? En de zoger die legt het uit. Bahus Sitra Agra, die zal vervallen, dus in die Sitra Agra, dus in de onreine kracht, die de volgende pagina Kuf Tzadi Gimel, die Ikreira, welke Sitra Agra heet, kwaad. Punt. De eerste regel van de pagina Kuf Tzadi. G-193. Uh, je staat hier aan. Wie ja gaat het? Wat erin Kijk wat je zegt ons. Kijk nou hoe de formule van de reddingsformule. Hoe ziet die eruit? Wij leren dat van allerlei kanten. Hier is het meest voor de hand liggend. En kunnen we dat in Svirot uh, uh, leren, we hebben dat in Svirot geleerd, allerlei, van allerlei facetten kunnen we dat bekijken. Kijk, hier is het met liefde en vrees, maar hij zal ons ook, uh, uh, je kan het ook precies hetzelfde met Svirot uitleggen. Maar de zoger geeft ons allerlei beelden, geestelijke beelden, om ons geestelijke uh, Um, uh, fantasie, niet de fantasie, maar geestelijke voorstellingen uh, te doen, geestelijke voorstellingen te doen uh, ontwikkelen. En vrijheid verkrijgen in, in, door verschillende, vanuit de verschillende, verschillende invalshoeken. Hier is het, eh, leren we dat eh, als voorschriften, liefde, het voorschrift van liefde, het lief, voorschrift van vrees. Um, en like dus, eh, dan kunnen we dat overga, overgaan naar de namen van Hashem. We kunnen dat overgaan naar de, eh, kunnen dat, uh, weerge, dat kan weergegeven worden ook door de namen van Hashem. Door de sferot, door de Partsofim, door de vorm van de letters. Alles is hetzelfde. Alleen van verschillende ka kanten wordt het uh, bekeken. En nu kijk wat je zegt, ons de regel 1 is dagag hiera. Het blijft dus dat de hiera, dat de vrees, het blijft dus vrees die uh, verbonden is aan twee kanten punt. Weet kalilat minehu. Hier moet het wel na het laatste woord, uh, aan het einde daar hebben we het, in plaats van het moet het wel he zijn, minehu. Weet da, ihu, twee ahava schleymaak, het akejoed. Weet kalilat minehu en die moet wel samengevoegd zijn ermee daardoor samengevoegd zijn. Er zijn zoveel aspecten die ook grammaticaal, die wil ik zoveel mogelijk jou laten beleven, dat horen, dat hoe dat klinkt in de hele getal zelf, Ja, ten koste van de Nederlandse grammatica, en dat interesseert ons niet. Want belangrijk is, is voor ons, de uitgangspunt is de heilige de constructie de constructies van de hele taal. Weet Kalilat, Binaihu, en die wordt samengevoegd daarmee. en dat is de liefde, de volmaakte liefde naar behoren. Dus de volmaakte liefde, die moet dus uh, bestaan van die twee kanten, die verbonden is, moet zijn met de vrees. En hoe verder, hoe precies uitgewerkt dat, Gorovy Baisat Hashem, so direct van Hasulam. Bachina Kuf Tzadi Alef. Pagina Kuf Tzadialef, 191, Hasulam, de rechterkolom, rechterkolom, de regel 7. Wat hier staat op deze pagina, daar kan je voor geen geld kopen. Je kan alles de hele wereld doorreizen, niemand zal je daar iets uh, ervan kunnen leren. Hey, men leert alles wat voor uh, deze wereld, religie en die alle andere dingen. Maar leren dingen die uh, direct van Hashem komen, die de mens met Hashem verbinden, die de, die de, de mens bevrijden van de collectiviteit van het toebehoren aan de massa, van zijn eigen persoonlijkheid, van zijn eigen uniek zijn, dat kreeg je nergens. Probeer nu absolute concentratie opbrengen, wat hij nu ons vertelt, hij heeft het nodig, let op, hij heeft nu deze oort oh, herinner je nog, de, de vorige oot we hebben een paar oots, al zoveel leren we nu. laatste enkele ouds, weet ik niet hoeveel paragrafen. Dat ik even een korte toelichting geeft aan, uh, aan die paragrafen. Kijk nou hier, hij geeft hier het uitgebreide uh, drie pagina's bijna. Geeft je dan uitleg van deze van dit bijzonder cruciaal moment, cruciaal cruciaal mechanisme instrument, instrument van eh, die dus eh, in zichzelf de redingsformule bevat uitgedrukt in verschillende eh, talen en verschillende manieren van het brengen van de geestelijke boodschap. Zeven. De referentie van de oud resh Gimmel o, 203. We hoog je iets tarig besitra, we erg belangrijk ook die, dat gedeelte van Hassolam, waar, waarin hij ons de vertaling geeft. Want hij geeft de precieze vertaling, plus nog woorden daarbij soms toevoegt ons, en dat is heel anders dan alleen maar, je kan, we kunnen niet zonder, we kunnen niet uh, direct gaan dat doen, alleen de vertaling. Zoals men dat in de wereld leest. Men leest niet de tekst van zoger zelf, wat wij doen. Maar men gaat direct over naar, als men dat wel überhaupt, überhaupt, überhaupt doet. Dat men de as leert. Wie leert As-Solam? Men kent het ook niet. Het is net zo dat of men de wereld blind is. Omdat zo is het, moet je zo zien. Zoals Yeshua had ook gezegd. Smaal is... Small is Zeer smal is de weg naar de redding, maar de weg naar de verdoemenis is groot. Er zijn vele wegen, vele wegen die leiden naar de verdoemenis. Duidelijk, alle religieën, Alle zonder uitzondering, mijn vriend, leiden, brengen de mens naar de verdoemenis, niet naar Hashem. Vergeet het maar. Zij allemaal. Uh, uh, beschilderende mens. En de weg die zij willen dat de mens bewandelt. Een mens die een, tot een groepsdier behoort. Dat is hun versie. Hun versie is dat. Hij is. Zij zijn. Of hij. Of dat. Of de kerk of die, die is dan de pastoor, ja of niet? Wie is pastoor? Pastoor komt van het woord herder. En de andere een kudde. En dat is natuurlijk een, een primitieve voorstelling, zoals het, eh, in de vroegere, in de, de primitieve tijden hebben ze dat zo opgebouwd, om de massa daardoor, om, de massa te, om de, over de massa te regeren. Terwijl Hashem wil elke ziel afzonderlijk. Hashem kent geen eh, herders en de schapen tussen mensen. Alle mensen zijn onderling eh, als mens. Niet hoger, niet lager in de ogen van Hashem. En zij willen alleen maar, als zij willen dat jouw geloof, dat uh, geloof wordt een christen, een goede christen, of een goede jood, of een goede andere, weet ik veel, van allerlei andere, allerlei vormen van groeps, toebehorengheid. Daardoor ontkennen zij de schepper. Dat kan nooit de waarheid zijn, want Hashem, die wil alleen het hart van de mens, individuele hart van de, individueel hart van de mens, terwijl zij allemaal mikken op het toebehoren aan een bepaalde groep. Ben jij een christen, dan geven we jou dan groetjes. Nee, dan niet. Al zeggen ze dat niet, maar bedoelen ze wel van binnen dat wel. En, en, en, tussen, en binnen het christendom dus allemaal, allemaal verschillende groeperingen. Russe, Russen bijvoorbeeld, die noemen zichzelf pravaslavni, die noemen zichzelf rechtgelovigen, rechts, rechtgelovigen, dus ze noemen zichzelf dan eh, waarlijk gelovigen. Nee, christenen, maar waarlijk gelovigen. Terwijl anderen niet, oké, okay, het is nu natuurlijk, het is niet anders, maar aan de naam zelf van hun vorm van christelijk leven, wat ze be be geloven, bedoelen ze, de naam is ont ontleend van, uh, op een rechte, ware manier gelovigen. En zo anderen die menen dat, dat, zij zijn ook ware gelovigen, enzovoort. En een teken dat het niet waar is, om is omdat zij beogen, Bepaalde groep, terwijl Hashem wil individu, wil alleen maar de mens, tete t -tet met de mens te maken heeft Hashem. Zo heeft hij de wereld geschapen en dat zij zich verbinden in uh, bepaalde, om te, om, om te slagen in het leven, in het buitenleven, dat zij allerlei partijen, Vormen, allerlei staten, vormen enzovoort. Dat is allemaal hier op aarde allemaal geregeld onderling met onder, met onder mensen. Omdat zo op deze manier is het handiger, prettiger, ha uh, makkelijker is om dingen te, uh, voor elkaar te krijgen. Je kan niet het hele volk, een hele volk, bijvoorbeeld, een uh, hele bevolking op een bepaald territorium, bijvoorbeeld. Uh, ...alleen maar bakkers te laten worden. Ja, of alleen maar stratenmakers. Daarom is het handig om dat hele alles dat al bij elkaar te hebben. De ene is, uh, die is stratenmaker, de andere die maakt schoenen. Op deze manier en dan, uh, is het wel uh, maakt, wordt het compleet gemaakt. Maar geestelijk is het niet zo. Geestelijk vult niemand elkaar aan. Hashem alleen tet tet werkt met elke mens afzonderlijk. Hij kijkt in het hart, hij kan niet kijken naar het hart van het volk. Dat is een schim, dat is schim, dat is een, uh, een beeld, dat is een metafoor, een metafor, metafora. Een uh, denkbeeldig iets, iets wat geen klie, algemene klie heeft, duidelijk. En dan uh, wordt het zo dat het een hele volk of een hele een miljard mensen, die gaan geloven in een bepaald verhaal. En dan gaan ze natuurlijk ook in vorm van, van een denkbeeldig klie vormen. Wij zijn christenen, of wij zijn dat. Um, hindoe, weet ik veel, allerlei andere geloven. Die, die ook erg mooi, mooi opgebouwd zijn enzovoort, logisch enzovoort. Maar die zijn allemaal tegen het uitvoeren van een plan, tegen de plannen van Hashem in. Het is aards gebeuren om de mens te binden hier op aarde, de innerlijke mens te binden op de aarde, in plaats van een mens bevrijden. En hem te verbinden, de ware liefde te laten, uh, in, in de ware liefde hem te laten verbinden zichzelf met Hashem. In plaats van een religieuze, religieuze instelling of een denkbeeldig groepsideologie. Um, de regel zeven, ja. na de double punt, Wekaag, Tsarich 8, Leorera, Ira, Betzada, Acher, Sheldin, Kaché. En zo dient uh, men de vrees op te weken, de regel 8 aan de andere kant van de zware dien. Dus men heeft al, al het goede, zoals we hebben dat geleerd, kinderen en dat en al die andere dingen. Natuurlijk is het geestelijk allemaal. Maar als een mens dat zo ervaart, dat hij alles ontvangen heeft, en daarvoor is hij dankbaar en heeft liefdesem, dan moet hij de andere kant eh, opwekken bij zichzelf. De zware dien. Nee. Ie kasheroe, shedin kasher shuralaav, iorere azatina ina iera Mipnei mipnej aduno karaui, velo i kasher libo. Nei hem, i kasheroe van vanier geziet, shedin kasher shura dat dat een zware dien rust over hem. Gestrengheid, zware, zware dien, rust over hem. Dus, in de linkerlijn natuurlijk. Jorer Azaira, zal bij hem dan, eh, de vrees worden opgewekt. Tien. Wei en hij zal vrezen voor zijn, voor zijn Heer, voor zijn Meester, voor Hashem, Karawi, naar behoren. Waal ik en laat hem zijn hart niet, zijn hart niet verharden, punt. Elf. Waal ze katoef om ik kacheliboe je pol bij bara, en daarover is geschreven, en hij die zijn hart verhard, je pol bara zal vallen in het kwaad, in het kwade. punt. De nu twaalfsche je pol batsada gher ra, dat wil zeggen, de zoger zegt, dat hij zal vallen, batsada geer, naar een andere kant, en ik had het vertaald hier als de andere kant, als Sitra-achra, als de ware sitra-achra, als naar onreine kant. Schoenikra-raa, hij zegt gewoon naar de andere kant, die Ra die kwaad heet. dwaal twaalf na de punt. Niemcet, dertien, hair, a-shenit-achza, bishneet-se dadim. Becade, hatowa, Uwat zade dina kashe. lelet mihem. Nimt zet het dus dertien. A hier de kwad. Sorry, neem ik valik. Het blaek dus dat hier a hier dat de freis. Scheniet achzad dat de freis is. Greep is aangegrepen of is gegrepen. Greep is gegrepen aan twee kanten. Houdt zich gegrepen, kan je zeggen, aan twee kanten. Wat staat dat toch Goed kijken nu wat hij ons nu zegt. Dat is nou extra wat hij nu ons zegt. Het is niet zo dat, zoals we tot nu toe gedacht, dat aan de ene kant hebben wij. Liefde aan de rechterkant, als het ware aan de linker, hebben we eh, de vrees. Nee, zegt hij ons. Dat hij zegt het, de vrees wordt is aangegrepen, ange, heeft, heeft zich aangehecht aan twee kanten. Batsadathof, die is die aangegrepen aan de goede kant. Oftewel aan de rechterkant, aan de goede kant. Bahwa! En ahawa! En de liefde. De vrees is dus aangehecht aan deze rechterkant. Waar dus de plaats waar de, het, dat wat de mens denkt goed voelt. Dat het goed hem gaat voor de wind enzovoort. Dat is die, daar is de vrees opgewekt en hangt nu. En is nu aangehecht aan de. Ene kant, oftewel de rechterkant, hij zegt het niet, bij bijnaam, 14. O, het zat die in akashe, en aan de kant ook aangegrepen is de vrees aan de zware dien, aan de andere kant. We het bij hem, en is samengevoegd in hem. Aan beide is samengevoegd die vrees. Zie je dat, het is niet zo dat aan de ene kant is een zuivere liefde en aan de andere kant is een zuivere vrees, uh, of dat een vrees, de vrees is daaronder en daarboven alleen maar liefde. Nee, het is de vrees die is uh, samengevoegd aan de liefde en samengevoegd aan de zware dien aan beide kanten. 14 naar de punt. 15 jaar, die hun niet lelijk, maar zodat toverhavas. Hier, hava ze zijn geshley makraui o en in de phrase, 15 is samengevoegd aan de kant van het goede en de lijd. Aan de kant van de goede en de liefde. Uh, dat is dan de volle, volmaakte liefde. Een beetje klinkt, een beetje vreemd. dat We hebben dat gezien. Dat hij zegt aan de ene kant. Aan de goede en de liefde moet het aangehecht worden. En aan de andere kant. Aan de kant van de zware dien. Nou. וזו לסין, ואת הוא דת אינוקרסית. זה איפנטי, ביור הדברים. כי העירה היא מצווה, אך תין הכוללת כל המצוות שבתורה, ליאתה השער נאיכנטין למונתו את de Rood. Iera ato. Ken 22 20 bo aymuna. Bajgach barach kanal. Wal ken 21 loit starich. Lid ira iera bachol pikudin twalif. 22-aar. Eyn בכל מיצווה ומיצווה, כל שכן דריינטוינטח בפקודה, דה, да. וכל שכן במצווה, במצוות אהבה, שצריכים 24, לאורר יימה, אהיר אה, כי במצוות אהיר אה, 25, מתייחדת Ba, mama's kanal. Goed kijken, probeer je al het, al het beste te doen. Dat betekent de volledigste concentratie die je, je kan op dit moment permitteren. Er is niets anders. Ook ik nu zit, wat ik ook een uur geleden aan emoties heb gehad... Welke berichten heb ik dan niet ontvangen? Goede, slechte, misschien het verschrikkelijkste. Welke dan ook. Op dit moment ben ik bezig met het eeuwige leven. Niets maakt mij nu onrustig. Wat kan een mens onrustig maken? Wat? Zeg mij wat. Alles is in de mens zelf. Wat telt is alleen mijn verhouding tot de Meester, tot mijn Meester, tot mijn Maker, tot het eeuwige leven. En niets anders. En And de rest is, is, is wat hier in deze wereld, wat. Uh, personen die ik ontmoet. Uh, Vrienden, uh, mensen die waarmee jij een tijdje meegaat of daar opeens ophoudt daarmee. Vreemden, verwanten, familieleden, wat er ook mag zijn als ik leer de zoger, dan de hele wereld in mij uh, gaat open. Ik verbind mezelf dan met, de hele, met het hele helaal. Heb ik absoluut niets en niemand nodig. En geen zorgen en geen plannen voor morgen. Morgen zal morgen zijn. Ook niet fatalistisch, want ik maak Ondanks deze houding, of juist daar, daar dankzij deze houding, maak ik van mijn leven een project, een schitterend project, in verbondenheid met Hashem. Aan de ene kant is de absolute, het absolute vertrouwen in Hashem uh, gelaten, als het ware, boven het verstand, gelaten houding ten aanzien van Hashem, en aan de andere kant, is de absolute concentratie, en waardering, van, concentratie op, en waardering van, elk ogenblikje, van mijn leven. Want, van elk ogenblikje moet ik, dat is een, een deel, een paard van mijn Algeheel project van mijn leven. En ik ben dan een projectmanager van mijn leven. Ik maak mijn leven. Elke mens moet zijn eigen leven maken. Uh, zonder uh, omkeken, zonder omkeken naar wat er ook gebeurt buiten mijn om. Iemand gaat mij wel, nee, nee. Het is. Het zal niets extra toeleveren aan mij. Het is mijn project en ik moet het mooiste van maken. De regel 17. De jurid waarin. De uitleg van woorden. hier mitzwa want de vrees is het voorschrift. 18. Akolelet kole mitzwootschoba die dat uh, in zich insluit, alle voorschriften die in de torah zijn. Leo da sharle mu na to it barah vom de zei is deport tut de tot het halof ana shem het halof ana shem wat is de het halof ana shem dat is de malchut van de wereld at sielut het imu na to it barah it barah wie is de it barah wie alles komt daarvan dan. Het besturingssysteem. En wie is zijn emunatov, wie is dan zijn geloof, emuna van Hashem? Dat is de malchut van de wereld, het En de poort naar deze malchut, dat ligt via onze houding van vrees. 19. Ado, dat in de mate van het opwekken van zijn vrees van de mens, kan Shura Boaimuna in dezelfde mate rust over hem de regel 20? Heimuna, het geloof Heimuna, Bashgachato in de voorzienigheid van de gezegende. Kanaal zoals boven gezegd werd. Waar We kennen daarom 21? Hij citeert de woorden van de zoger: Loits starig leed nasche, men mag niet uh, vergeten de vrees. Begolp ik in alle voorschriften. 22. En dan gaat hij dat ook vertalen. Ons. Dus ik vertaal het wel direct tegen de maar hij zegt dan 22. Eindelijk Kohaira, de vrees mag niet vergeten worden, begon mitzvah voor in elk voorschrift. Koorse ken 23, des te meer laat staan, zoals we dat zeggen, maar dan des te meer in dit voorschrift, in het voorschrift van de liefde. We gooien ze kennen, dat is ook een zich. En des te meer in, de liefde van, in, de, in het voorschrift van de liefde, dat men dient, let op, dat men dient ermee de vrees op te wekken. 24. Gibbamitswata Hawa, omdat in het voorschrift van de liefde, 25, met je gede, bij mijn de vrees wordt ermee, daadwerkelijk, verbonden, zoals boven, gezegd werd. 25, na, de punt. Welke, Srihin, leorair, zesentwintig, Aïr, A, Babet, Hasitrin, Shellahava. hen Bahava, zevenentwintig, baet Kivo, Vitikuna de Archavi. Gen, Bahava, achtentwintig, baet Dina kashya. Maar, schicht of wel Ah, hier is het. Gaat hij ons dat geweldig zeggen? Dat uh, weergeven in de, deze zin. Wal kennen daarom. Z'n riechen ira dient men. Goed opletten wat hij die zegt. Dient men de vrees op te wekken. Babet 26 in schele hava. Let op van twee kanten van de liefde. Dus niet aan de ene kant, maar van beide kanten van de liefde, moet men de vrees opwekken. Hem, bahawabbe et tivo, zowel aan de liefde in de tijd, wanneer, wanneer, het, hij, wanneer hij het goede ontvangt. Weet ik hoe naar de archave, en wanneer hem... Alle wegen, zijn wegen worden, uh, waar hij slaagt in zijn wegen. Alles lukt hem, dat hij dan een geluksvogel dan is. Dan moet hij zijn, moet hij uh, vrees aanhechten aan deze liefde. We hen, als aan de liefde, als ook aan de liefde, 28 in de tijd van de harde gien, zoals het, hij verder schreef, doorgaat, uh, met het uitleggen. Helder, ja, dus in beide gevallen, zowel als het mij goed gaat, of als het mij slecht gaat, aan beide kanten moet je vrees aanhechten, zowel in de ene de tijd, in de goede tijden, als in de slechte tijden.